Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Dat de coronabesmetting is afgelopen week weer gestegen. In totaal zijn er bijna 52.000 gevallen bijgekomen. 13% meer dan een week eerder. Het is al de zevende week op rij dat er een plus te zien is, zegt verslaggever Joost Gellevis. Tijdlang was de vraag, stijgt het aantal besmettingen nou gewoon omdat veel meer mensen zich laten testen? Nou Deze week was dat echt overduidelijk niet zo, vorige week ook al niet. Want het aantal positieve tests is met 13% gestegen, terwijl het aantal mensen dat zich liet testen. ...of het aantal tests dat werd afgenomen met maar 6% stegen, Dus het aantal positieve tests steeg harder. De meeste besmettingen zitten in de leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar. Maar ook bij 70-plussers is een flinke stijging te zien. Het Vondelpark in Amsterdam is weer afgesloten omdat het er te druk dreigt te worden. Er mogen geen nieuwe mensen het park in. Plukjes mensen die er al op een kleedje zitten, mogen blijven. De kraakwet is aangenomen. Daardoor kunnen krakers straks sneller uit een pand worden gezet. Burgemeester Halsema van Amsterdam riep de Eerste Kamer vanochtend nog op om tegen de wet te stemmen. Ze zegt dat politie en justitie het veel drukker krijgen en dat krakers daarna gewoon naar een ander leegstaand gebouw gaan. En steeds meer studenten kloppen op hun hogeschool of universiteit aan bij de psycholoog. Joanneke uit Groningen zocht ook hulp in deze coronatijden. Als je alleen maar in je eentje op je kamer zit, is er ook weinig druk, of voelde ik in ieder geval, weinig druk om echt iets uit te voeren. En het kon ook, want ik had ook weinig te doen. Maar ik, had gewoon echt, ik wilde weer gewoon graag die motivatie voelen. Daarom deed ze een cursus om eindelijk te stoppen met uitstellen en een beter ritme te krijgen. We hadden dan elke week dat we een experimentje moesten doen. Iets waarbij jij het gevoel dat je beter door je dag heen kwam. Ik had toen het experimentje gedaan dat ik uh, elke ochtend, zoals vroeg ging wandelen voordat ik iets anders ging doen op mijn dag. Dat vond ik heel fijn. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Ook morgen is het zonnig en nog wat warmer, 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. A5 naar Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort. 5 kilometer file en de vertraging is 5 minuten. En bij de spoorwegen rijden op dit moment geen treinen tussen Hilversum en Baren. Dat heeft te maken met een zijnstoring. En tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Zin in ZFM? ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. Loose lips on ships. I'm getting so grips with what you said. It's not in my head I can't awaken the Do you wanna get out? I want you gon' do You wanna get out? I want you gon' do You wanna get out? Tell me Get down on it Get down on it Get down on it Get down on it Come on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 You wanna get down? Ah, <sighs> uh, what you gonna do? <clears throat> on the wall. Get your back up off the wall. Listen, baby. Get down. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als de regering een jaar geleden akkoord was gegaan met een forse investering... in het coronavaccin van AstraZeneca... dan had de farmaceut nu waarschijnlijk veel meer vaccins kunnen leveren aan Nederland. Uit de reconstructie van de NOS blijkt dat de regering... nooit op het verzoek om geld heeft gereageerd. Nederland mag van de Europese Commissie reisorganisaties steunen met geld uit een voucherfonds. Zo kunnen klanten worden terugbetaald die vouchers hebben gekregen... maar die nog steeds niet kunnen inwisselen voor hun reis. Vandaag wordt in Nederland de tienduizendste covid patiënt opgenomen op een intensive care afdeling. De cijfers worden bijgehouden door de stichting NICE en het Amsterdam UMC. Het weer vannacht helder met minima rond 6 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig bij 19 tot 24 graden.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 I'm Joey said This is where I grew up I think the prison owner fixed it up I never knew we ever went without The second floor is hot for sneaking And This is where I went to school Most of the time I had better things to do Criminal records says I'm broken twice I must have done it half a dozen times Water if it's too late Should I go back and try to graduate Last minute now that it was back then If I was them I wouldn't let me in. Oh, oh, oh, Oh, God, I am yeah. Got no can just turns in. What the hell? Als je eerste vriendje krijgt En het feestje leuker is dan hier bij ons thuis S'avonds voor de eerste keer op pad Weet dan dat er iemand op jou wacht Maakt niet uit wat jij besluit I'm <laughs> leven niet verloopt zoals je het verwacht. De groei komt pas na de pijn. Maar weet dat wij er altijd voor jou zijn. Wat jij dan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 6.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur.